12 uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Schadelijke radioactiviteit gemeten rond Japanse kerncentrale Fukushima. Japanse natuurramp zet de beurzen wereldwijd dieper in het rood. En Nederlander speel in internationaal netwerk. Het weer, vooral in het noorden is het bewolkt. In de rest van het land overwegend zonnig. In het zuiden kan het 17 graden worden, in het noorden hooguit 12 graden. Morgen neemt in het oosten de bewolking toe en dan wordt het iets koeler. De dagen daarna is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Het Weerinstituut van de Verenigde Naties meldt dat de radioactieve stoffen... in de atmosfeer rond de kerncentrale Fukushima in Japan richting zee worden geblazen. Dat zou goed nieuws betekenen voor onder meer de inwoners van Tokio. De miljoenenstad ligt op zo'n 300 kilometer ten zuiden van de kerncentrale... Rond die centrale Fukushima 1 in Japan zijn concentraties radioactiviteit gemeten... die heel schadelijk zijn voor de volksgezondheid. In een van de reactoren was gisteravond Nederlandse tijd opnieuw een explosie. Die zou het reactorvat hebben beschadigd. En bij een andere reactor, de nummer 4, brak brand uit. En ook daardoor zijn mogelijk lekkages ontstaan. Hoe dan ook, in een straal van 20 kilometer rond de centrale zijn mensen geëvacueerd. De inwoners buiten die zone tot 30 kilometer van de centrale die moeten binnenblijven en de ramen en deuren dicht houden. Het stralingsniveau dat zou inmiddels weer wat lager zijn, maar daar horen we zometeen meer over. De Japanse premier Kan heeft intussen scherpe kritiek geleverd op het energiebedrijf dat de centrale beheert, want hij hoorde naar eigen zeggen pas een uur nadat de televisie het had gemeld van de explosie in de centrale. Bij mij hier in de studio, reactordeskundige Ronald Schram... van het Nucleaire Onderzoeksinstituut NRG in Petten. Goedemiddag. Goedemiddag. En Jean Savelkoel, hoogleraar stralingshygiëne van het VU Medisch Centrum. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Schram, om met u te beginnen. Um, hoe is de situatie met alles wat u gelezen en gezien heeft nu... Uh, rond die, die, die centrale in Fukushima? Nou, de, ja, de informatie eh, komt heel snel tot ons. Het is ook niet zo makkelijk om een goed beeld te krijgen... maar wat ik in ieder geval gehoord heb, is dat er inderdaad... zoals u juist al zei, Unit 2 een, een explosie heeft plaatsgevonden... en dat er schade is aan componenten in de buurt van het reactorvat. Ik heb niet eh, begrepen dat het reactorvat zelf daarbij beschadigd is. Dus nee. Dit is een belangrijk gegeven. Maar wel dat de zogenoemde suppression pool beschadigd is. En die suppression pool eh, is een belangrijke component voor de koeling. Dus eigenlijk heeft Unit 2 een, een belangrijke component voor uh, uh, de koelbaarheid uh, verloren. Ja, want, want die eerdere explosies, één en drie... Uh, dat, dat was de buitenmantel, hè? De, betonnen, de betonnen mantel die explodeerde. Exact. Die, uh, die explosies, uh, wat waterstofexplosies explosies uh, schijnen te zijn... Ja. Uh, hebben, en dit was en een zeggen, andere, die, die van de afgelopen nacht. Ja, ik, ik heb daar niet de precieze gegevens. Ik heb uh, gehoord dat er een explosie is en dat er schade is... dus uh, in, de, in de buurt van het reactorvat... Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat die explosie zich ook daar heeft uh, plaatsgevonden. Dat die informatie heb ik niet bevestigd gekregen. Maar als dat zo is, dan is dat een andere situatie dan bij Unit 1, 1 en 3, want daar heeft een explosie een reactorgebouw en dat is dus niet het, laten we zeggen de, de, de, de, de directe veiligheidsomhulling van het vat. Ja. ja. Uh, meneer meneer Stalvinkel, u bent uh, hoogleraar aan stralingshygiëne. Uh, stralingshygiëne, wat is dat? staan we eronder? Stralingshygiëne is uh, uh, zeg maar de, de voorzorgsmaatregelen die genogen, genomen moeten worden... om te voorkomen dat mensen uh, op een oneigenlijke manier worden blootgesteld. En dat ook bij de toepassing van uh, de diagnostiek en de therapie... dat daar op de juiste manier gewerkt wordt. En daarbij horen natuurlijk ook de stralingsongevallen. Ja. Dus als mensen onterecht worden blootgesteld. Dan Dan gaat en dat het om... is niet alleen in het Free Medisch Centrum... maar ook in het Leidse Universitair Medisch Centrum. Oké, okay, oké. Okay. Um, 400 per uur zou er lekken nu uh, bij, bij Fukushima oh. op die fabriek, uh, de, op het terrein oh. zelf... Als je daaraan blootgesteld wordt, hoe erg is dat? Nou, dat is een, een, een hoge dosis om aan blootgesteld te worden. En eh, het, is, eh, het is zo dat daar... Eh, ik verwacht dat dat alleen op de plant, op de fabriek zelf is. Want dat, dat, dat is een, een, een stralings een dosistempo... wat je normaal ook bij, bij ongevallen eh, bijna nooit tegenkomt. Eh, dus dat zie je in de directe omgeving dan het meeste. Eh, de, daarbij gaat het erom dat die mensen zoveel mogelijk beschermd worden... Die de, de werkers is natuurlijk in eerste instantie moet daar actie ja. op ondernomen worden. Dus die, die zullen ongetwijfeld met beschermende kleding... Maar wat is normaal? De, dit gaat de, om de, 400 uh, millisievert per uur. Wat is normaal? Ja, de, Normaal is de achtergrond in Nederland... En, en, en in andere landen zit zo tussen de 2, 2,5 uh, uh, millisievert. En uh, dat, uh, dus dit is, dit is aanzienlijk hoger dan de achtergrond... Die je, normaal, uh, die je normaal tegenkomt. Ik weet niet precies de achtergrond in, in Japan... want nee. dat kan nog wel eens wat verschillen... maar dit is, dit is gewoon echt door torenhoog. De, maar dat en, is dat levensgevaarlijk als je daarin loopt? Daar moet je niet te lang in lopen. Dus ik heb ook begrepen dat ze elkaar afwisselen. Dat is, dat is, daar zijn ook allerlei richtlijnen voor. Maar er moeten natuurlijk wel mensen aanwezig zijn. En die hebben een, een hoger risico. Ja. Um, meneer Schram, de, de, de overheid heeft mensen geëvacueerd. Jodiumtabletten uitgedeeld bijvoorbeeld. Is dat voldoende wat ze nu doen? Uh, nou ja, ik, in, in, in dit soort ongevalsscenario's zijn daar standaard maatregelen. Zo'n 20-kilometer-maatregel is een standaard maatregel, bij een bepaald uh, kernongevalscenario. Uh, uh, ik neem aan dat de Japanse overheden die scenario's steeds evalueren en steeds hun maatregelen daarop aanpassen. Dat hebben we ook gezien. Je ja. noemde zojuist dat. In de periferie tussen 20 en 30 kilometer ook mensen gevraagd is deuren en ramen dicht te houden. Ja. En dat zijn dé verstandige voorzorgsmaatregelen om een eventuele uh, vrijkomst van uh, radioactiviteit, we noemen dat luchtgedragige radioactiviteit, ja. om mensen daar zoveel mogelijk uh, tegen te beschermen. Deskundigen hebben het over uh, mogelijk het zwartste scenario. De term meltdown valt dan uh, geregeld. Uh, gaat het zover komen? Nou ja, dat is een beetje de vraag hoe zich dit uh, ontwikkelt. Er worden ook veel vergelijkingen gemaakt met Tsjernobyl. Daar moet je ontzettend mee oppassen. Omdat Tsjernobyl was een reactor die aanstond. En een kettenreactie die, zeg maar, escaleerde. Uh, en toen ontplofte. Dit waren reactoren die uitstonden. Die problemen hadden met de koeling, maar wel gekoeld werden. En in meer of mindere mate. Daar zit nu juist het, uh, het probleem. Uh, het kan wel zo zijn dat de kernschade, hè, dus die... Slecht koelen betekent hoge temperatuur, betekent kernschade... betekent ook ja. dat je smeltverschijnselen kunt hebben. Of het daadwerkelijk tot een meltdown kan komen, uh, kan ik niet helemaal zeggen. Maar je hebt een heel ander uitgangspunt nu... Ja. dan in het geval van Tsjernobyl. Want je hebt nog steeds een heel belangrijk containment rondom uh, die reactoren. Die zijn nog voorzorgsmaatregelen. En, en, ja. en, dus, en dat is een hele belangrijke barrière. En daarmee zeg ik, ik, ik weet niet precies hoe zich dat ontwikkelt... Nee. Maar de vergelijking met Tsjernobyl, met ik zou daar toch uh, uh, zeker wel voorzichtig mee zijn. Okay. Dat geldt ook voor de maatregelen trouwens. Want men heeft die, als je dus kijkt wat de veiligheidsmaatregelen zijn... voor verdere blootstelling... men heeft al direct geëvacueerd een stuk. Daar waren natuurlijk ook andere redenen voor. Ja. Als er geen drinkwater is, is dat ook een reden om te evacueren. En, en dat past hier goed bij. Daarnaast is inderdaad schuilen is de eerste maatregel. En daarna komt pas jodiumprophylaxe en evacuatie. En dat hangt natuurlijk vanaf hoe de wind waait. Want als het nu meer richting zee gaat... dan, eh, ja, dan heb je alweer een ander scenario dan wanneer het over een... Het dat is een, een gunstige bericht. Dat is een gunstige ja. bericht, ja. Okay. Okay. Meneer Zaltenkoel, hoogleraar stralingshygiëne. Ik dank u wel voor de uitleg. En ook uh, deskundige Ronald Schram van uh, het Nucleaire Onderzoeksinstituut NRG en PET. Dank u wel. Heren. Graag gedaan. Ja, steeds meer mensen komen voor de afweging te staan of ze in Japan blijven of niet. Zo heeft de NOS besloten de verslaggevers terug te halen vanwege de straling. En ook steeds meer bedrijven doen dat met hun mensen. Gisteren spraken we nog met Bas van Halder, advocaat in Tokio. En die vertelde ons dat hij zou blijven. Maar vandaag arriveert hij met zijn Japanse vriendin op Schiphol. Moeilijke afweging. Ik had toen inderdaad besloten om te blijven, maar ik kreeg vanuit Nederland, uh, met name van, van, van mijn baas, reacties van nou, je bent echt gek als je blijft. Kom alsjeblieft terug. Nou was het gisteren nog niet zo erg? En nu vandaag begint het toch toch op te lijken dat? Ja, precies, precies. Dat het misschien wel beter is dat u bent weggegaan? Ja, ik ben ook wel uh, achteraf heel erg blij met de keuze om weg te gaan. Uh, mijn vriendin ook, haar ouders zitten nog daar, dus uh, we hebben nog steeds wel... Uh, dat ja, moet raar zijn? Dat is heel raar, ja. ja. dat is heel raar. Hoe voelt dat? Ja, niet, niet fijn. Alsof je een brandend schip verlaat? Ja, en mensen achterlaat. En mensen achterlaat? Ja, ja, ja ze wilde echt niet weg daar. En uw vriendin? Heel moeilijk, heel, met name het werk en, uh, en het feit dat je Japan achterlaten. Dus als Japanner en daarmee een soort van teken geeft dat je er niet zoveel vertrouwen in hebt, ja. Het uh, is niet makkelijk. Kuyomi, you speak English? Nice meeting you. I'm uh, from uh, Dutch Radio. It's your first time here in Amsterdam, hè? Yes, I'm very excited. <laughs> But I didn't imagine I would get here in this, like, yeah. like this. Ik zou eigenlijk hier in mij naartoe zijn uh, gegaan voor vakantie, maar door de situatie in Japan... Ja, ben ik nu hier ineens uh, beland. Because the things got really serious ja. and I had no choice. Hoe is het voor u om uw ouders daar achter te laten in deze situatie? I'm so about them hmm. and I really don't want them to be exposed. Ik maak me echt zorgen om ze natuurlijk uh, vanwege het feit dat ze mogelijk aan radioactieve straling blootgesteld worden. Maar goed, mijn vader heeft een bedrijf, dus uh, die kan niet zomaar weg. En uh, ja, ik zou eigenlijk het liefst willen. Dat ze het land verlieten. Yeah, you can't just leave everything and go. Het moet gewoon heel raar zijn voor u om hier te zijn nu. It's so strange. I mean, I should be happy to be able to come here for the first time, but I just can't, I don't know how much I can enjoy. Ik zou eigenlijk blij moeten zijn dat ik voor het eerst in Nederland ben. Maar het is gewoon een hele surrealistische ervaring om hier nu te zijn vanwege de dingen die in Japan gebeuren. Crazy and surreal. Yeah. I can't believe this whole thing is happening. Reportage vanaf Schiphol van Jeroen de Jager was dat. Intussen heeft bondskanselier Merkel besloten... dat uh, zeven kerncentrales in Duitsland voorlopig worden stilgelegd. Zeven zijn voor 1980 gebouwd. Centrales blijven in ieder geval drie maanden stil liggen. Dat is de tijd die al was uitgetrokken om uit te zoeken... of ze veilig genoeg zijn om hun vergunning te verlengen. De nucleaire crisis in Japan zet ook de Europese beurzen in het rood vandaag. De AIX-index staat op een flink verlies. De Nikkei leverde aan het einde van de handelsdag... vanochtend was dat om 7 uur 10,5 procent in. Het grootste verlies sinds het faillissement van Lehman Brothers... in september 2008. En gisteren verloor de Nikkei al ruim 6 procent. Bart Kamphuis... van de economieredactie nu aangeschoven. Bart, uh, wat is de actuele stand van zaken op de Europese beurs? Ja, nou ja die, die, dat, uh, die besmetting... die uh, werkt duidelijk door... ook de hele dag uh, tot nu toe. Amsterdam, de AEX staat op 346 punten nu. Een verlies van 2,7 procent. In Londen... gaat er 2,5 procent af op dit moment. Frankfurt min 4,6 procent. Dat is uh, in Europa nu zo'n beetje de koploper. En in Parijs... Uh, gaat er 3,5 procent ongeveer vanaf. Dat is fors. Wat zijn... Wat zijn de grote verliezers? Nou, in Duitsland, uh, om dat uh, opmerkelijke cijfer maar even om daar bij de kop te pakken... Uh, daar zijn de grote energiebedrijven uh, vooral het slachtoffer. Natuurlijk nu ook met het nieuws dat uh, enkele en uh, kerncentrales ja. stil worden gelegd... en dat er uh, vraagtekens reizen of er nog wel een nucleaire toekomst is in Duitsland. Daar uh, grote energiemaatschappijen als E.ON bijvoorbeeld... die hebben, daar, uh, zwaar, hebben daardoor zwaar te verduren op de beurs. Uh, in Nederland uh, zie je bijvoorbeeld dat TomTom... Tom, Gezware uh, klappen krijgt. TomTom Tom levert aan de Japanse auto-industrie de route. Uh, de ja. navigatieapparatuur. Ja. En TomTom Tom gebruikt ook veel chips in zijn apparatuur. En die chips die worden in Japan gemaakt. en zijn dus nu flink in prijs gestegen. Ja. En die chips, dat uh, ja. nekt op dit moment ook ASML, een Nederlands bedrijf. dat machines bouwt waarmee je weer chips, chips kunt, kunt maken. maken. En die machines worden vaak door Japanse bedrijven besteld. Ja. En nou, daar zie je dus ook dat beleggers zeggen van. Uh, mm. Is dat al ernstig of zijn dat bedrijven die toch al wel wat vlees op de botten hebben? Ja, nou dat. Dat is wel ernstig hoor. Dat zijn toch wel flinke klappen die ze krijgen. Overigens zie je uh, dat eigenlijk alle uitslagen in, in negatief zijn. Beleggers die vluchten op dit moment in staatsobligaties. zien het niet meer zo zitten in aandelen van bedrijven. Okay. Mark je dankjewel. Intussen gaat ook het reddingswerk in het noordoosten van Japan door. In de regio Itawi zijn vier dagen na de beving en de tsunami een vrouw van 70 en een man gered. Die vrouw werd in haar huis gevonden dat volledig was weggespoeld door een vloedgolf. De vrouw was bij kennis, maar wel onderkoeld. Over de man die vandaag is gered zijn verder geen details bekend. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. Een Nederlander die eind 2009 is aangehouden... blijkt de speel te zijn van een groot internationaal netwerk. Wereldwijd zijn er honderden mensen opgepakt. De verdachten wonen onder meer in Nederland, in Spanje, Engeland, Canada... de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Die hoofdverdachte uit Nederland is 37. Hij woonde in Krommenie en hij was de beheerder van het netwerk. En dat netwerk is nu ontmanteld. Politiekorpsen uit verschillende landen hebben jarenlang aan dit onderzoek gewerkt. Hoeveel Nederlanders in totaal zijn opgepakt, dat is niet duidelijk. Morgen wordt er meer bekend op een persconferentie.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 waardoor de gevechtsvliegtuigen van Gaddafi aan de grond zouden moeten blijven. De kans op zo'n vliegverbod is klein in de VN-veiligheidsraad... en de NAVO is geen overeenstemming. Rusland heeft om meer informatie gevraagd. Sport. Het is aftellen te over 500 dagen beginnen de Olympische Spelen in Londen. Vanaf 1 uur kunnen daar kaartjes voor worden gekocht. Die kaartjes worden verkocht door reis- en evenementenorganisatie ATP. Volgens manager Jeroen de Roever... zijn er verschillende mogelijkheden voor de Nederlandse fans. Nou, in principe kun, kan de Nederlandse FAN uh, losse entreekaarten bestellen via ATP. En ook entreekaarten in combinatie met uh, bijvoorbeeld vervoer of hotels. Uh, die worden dan in pakketvorm aangeboden. Uh, we zijn hard bezig met het organisatiecomité om te onderhandelen over het aantal entreekaarten. We hebben in de markt hebben wij wel al uh, een aantal dingen gezien van 100.000 of iets in die richting. Dat is absoluut niet zeker op dit moment. Die onderhandelingen lopen tot en met mei, juni van dit jaar. En dan moeten we weten hoeveel er zijn. We hopen wel rond die aantallen uit te komen, maar dat is zeker niet zeker. Er zijn ruim 6,5 miljoen toegangsbewijzen. 70 procent daarvan is voor de Engelsen. Prijzen variëren van ruim 20 euro voor de kleinere sporten... tot ruim 2000 euro voor de openingsceremonie. De Roever denkt niet dat de hoge prijzen het publiek zullen afschrikken. Het organisatiecomité heeft veel verschillende categorieën in het leven geroepen. Meer dan ooit eigenlijk vijf verschillende categorieën. Waarbij heel nadrukkelijk rekening is gehouden... met ook uh, goedkopere kaarten uh, voor, uh, voor de gewone supporter. Uh, dus die bieden wij ook aan. Uh, en daarnaast uh, merken wij toch bij de Olympische Spelen... dat het zo'n unieke once-in-a-lifetime uh, belevenis is... dat mensen toch bereid zijn om, uh, om iets, meer, uh, iets meer geld te betalen daarvoor. Tot 20 april kunnen kaartjes worden besteld... en daarna pas zal ATP de beschikbare toegangsbewijzen verdelen. De roever heeft al wel een vermoeden welke kaartjes het populairst zijn. Nou, Vanuit zijn natuurlijk de Nederlandse sporten. Uh, dat zijn uh, hockey, uh, judo, roeien, uh, zwemmen en wielrennen, eigenlijk een beetje. Dat zijn een beetje de sporten waar, waar Nederlanders aan meedoen. En wereldwijd op het toneel zie je dat zwemmen, baanwielenrennen uh, en tennis uh, de, grote, de grote sporten zijn die worden aangevraagd. En dan tennis met name omdat het, uh, omdat het op Wimbledon plaatsvindt natuurlijk. En baanburennen en zwemmen zijn van oudsher de twee meest uh, populaire Olympische sporten. En daar zie je dan dus ook dat wij uh, veel minder kaartjes uh, toegewezen krijgen... Dan, uh, dan dat we nodig zouden hebben om alle Nederlanders te kunnen bedienen. Jeroen de Roever van reisorganisatie ATP. We hebben verkeersinformatie. Bij de AWB Dennis Mooij, goeiemiddag. Hele goeiemiddag. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... staat tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen 2 kilometer. Ze zijn daar bezig het slechte wegdek te repareren. Daarom is er één rijstrook dicht. A59 vanuit naar os tussen knooppunt Zonzeel en Maden 3 kilometer. Er ligt daar een lading kunstmest op de weg. Daarom is de linker rijstrook dicht. En ten noorden van Bergen-op-Zoom is de N259 nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Halster en Steenbergen komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdpunten uit dit NOS-journaal rond de kerncentrale Fukushima in Japan... zijn concentraties radioactiviteit gemeten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. De nucleaire crisis zet ook vandaag de beurzen in het rood. En een Nederlander blijkt de speel te zijn van een groot internationaal netwerk. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Via de website nieuwspost.nl kunnen lezers tegen betalingen een kijkje achter de schermen krijgen hoe een verhaal in de krant tot stand komt. De journalist correspondeert direct met de lezer en vertelt hoe hij te werk is gegaan. Het bedenken van nieuwspost.nl is zometeen hier om erover te vertellen. In het mediaforum communicatieadviseur Marianne Zwageman... en oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes. Het gaat onder meer over het terugtrekken van journalisten... uit het rampgebied in Japan. Het werk is daar bijna onmogelijk, omdat er niks meer is. Bovendien wordt het met de minuut gevaarlijker... vanwege de lekkende kerncentrale. Ook NOS-correspondent Wouter Zwart gaat naar huis. Wouter Zwart in Japan, dank je wel. Goeie reis, want Wouter gaat dus het land verlaten. En in de nationale nieuwsquiz Wim Wijnstroom... die komt uit Heeswijk-Dinter. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. NOS en RTL proberen hun correspondenten in Japan zo snel mogelijk terug naar Nederland te halen. Voor de NOS zijn Wouter Zwart en Joan Veldkamp in Japan. RTL heeft Jaap van Deurs en Marije Vlaskamp als verslaggevers te plaatsen. De reden voor het terughalen is het dreigende gevaar van blootstelling aan radioactief materiaal. En daarnaast is het bijna onmogelijk om goed te werken. Er is in het rampgebied bijvoorbeeld nauwelijks benzine te krijgen. Wanneer de Nederlandse verslaggevers Japan verlaat is nog niet duidelijk. De vluchten vanuit Tokio zitten helemaal vol. Ook alle buitenlandse journalisten zijn het gebied rond Fukushima... waar de gehavende kerncentrales staan, ontvlucht. De grote nieuwsstations houden hun correspondenten... voorlopig nog wel in Tokio. Het comité Dierennoodhulp gaat aangifte doen... tegen producent Mas Media BV en de programmaleiding van de Tros. Aanleiding is een muizenspel in het programma Mijn Vader is de Beste. Bij dat spel moesten vaders met hun mond kaas uit een bak met muizen halen. Volgens het comité dierennoodhulp hebben de muizen daarbij veel stress, pijn en angst gehad. Vandaar dus ook de aangifte. De TROS wacht de aangifte af, maar heeft al wel toegezegd... dat ze in de toekomst nog zorgvuldiger met dieren in hun programma's zullen omgaan. VPRO's Metropolis is vanavond voor het eerst te zien in Bulgarije. Nova TV, dat is de grootste commerciële zender van het land... gaat het programma vanaf nu wekelijks op primetime uitzenden. Metropolis was al te zien in Nederland, Vlaanderen en Nicaragua. Metropolis, Bulgarije wordt geproduceerd door Milena Boudunova. Zij is sinds twee jaar de vaste correspondent van Metropolis in Sofia. Enschede heeft het aanbod om de TMF Awards te organiseren afgeslagen. De muziekzender had Enschede gevraagd of de stad net als vorig jaar weer gastheer wil zijn van het muziekevenement, maar Enschede heeft geen geld. De stichting Enschede Promotie wil het beschikbare geld namelijk inzetten... om een ander groot media-evenement naar het oosten te halen. De stad hoopt dat het glazen huis van 3FM naar Enschede komt. Mocht dat niet lukken, dan zijn de TMF Awards volgend jaar weer welkom. Ja, je mist altijd meer op televisie dan wat je ziet. En vandaar onze voorzichtige ambitie om in dit zeer late avondprogramma... een selectie te laten zien en soms te bespreken... van wat de afgelopen televisieavond te bieden had. En de varen was er het aardig om ons een weekje te laten proefdraaien... Na een week we weten we wel of dit idee valide was of misschien niet ook niet erg. Zo begon het nieuwe programma Je mist meer dan je ziet van Martijs van Nieuwkerk gisteravond. Nieuw programma dat dus op proef is trok bijna 285.000 kijkers. En gisteren hebben we gemeld dat SBS een onderzoek zou instellen naar het wegstemmen van Ralf Makkenbach bij Sterren dansen op het ijs. De uitkomst van het onderzoek is er, dames en heren, spits de oren. Ralf is terecht weggestemd. De jonge zanger liet gisteren aan RTL Boulevard weten dat hij zich neerlegt bij zijn vertrek. Ik heb alle vertrouwen in de SBS, zegt hij, en ik weet zeker dat het nu goed is. RTL gaat de rubriek Rutters Rapport op tv brengen. De website RuttersRapport.nl is gelanceerd in januari van dit jaar. En op die site worden 60 uit het regeerakkoord geselecteerde beloften van het kabinet Rutte gecontroleerd. De rubriek komt vanaf morgen maandelijks op tv. Er wordt elke keer een bewindspersoon aan de tand gevoeld... over hoe het gaat met het nakomen van de door dit kabinet gemaakte beloften. Frits Wester, goedemiddag. Goedemiddag. Presentator van Rutters Rapport. Um, voor de mensen die het niet kennen, wat is het precies? Hoe, hoe houden jullie dat bij? Nou, we hebben... ...uit de regeerakkoord genomen... ...wat zijn nou de ambities van dit kabinet... ...wat willen ze waarmaken... ...neem bijvoorbeeld zoveel agenten erbij... Uh, nou, ...die er inmiddels alweer niet bij komen... Uh, ...maar zoveel verpleegsters erbij... ...het uh, nou, uh, de, rookverbod de in de kleine cafés afschaffen... ...nou, kleine dingen, grote dingen... ...al die uh, punten hebben we op een rijtje gezet... ...en op onze internetsite Rutte's rapport kun je dat gewoon kijken waar zit een voorstel, is het al in behandeling genomen, is het ingediend, is het aangenomen, uh, is het al ingevoerd, maar misschien ook is de belofte gebroken. Uh, want komen ze er niet aan toe, nou dat kun je over de komende vier jaar van dit kabinet, kun je dat gewoon allemaal zo volgen. Waar zijn nou de, de voorstellen, hoe zit het er nou precies mee, Hoe ver is ja. het kabinet. Ja, nou, dat gaan we nu ook op televisie bespreken in de maand. Ja. Het, is, het is een mooie manier om een vinger aan de pols te houden, ook heel inzichtelijk, want je ziet gelijk wat er aan de hand is. Hoeveel beloften zijn er ook alweer gebroken al tot nu toe? Nou, ik geloof dat nu één belofte is gebroken. Uh, dus dan, gaat over, dan gaat het over de extra politieagenten, want ja. er komen geen extra politieagenten bij, maar er gaan geen 3000 agenten weg. Nou ja, uh, dus zal er blijven er evenveel over. Uh, nou, die belofte is dan gebroken. De uh, kabinet nou, ziet dat zelf weer wat anders, maar de oppositie ziet dat ook zo. Nou, daarom gaan we ook met die politieagenten er zelf over praten. Ja. Dan beginnen we morgen mee met uh, Edith Schippers en dan maken we van haar dus ook weer een rapportje op. Ja, hoe, want hoe gaat dat eens werken? Ik bedoel, dan gaat het echt over haar terrein? Van hoe doet Schriftveld? We laten ook mensen gewoon op straat aan het woord over haar. Die, je kunt via internet, via onze site, Rutters rapport, ook zelf een rapportcijfer aan Edith Schip beschrijven. van hoe zij het tot, tot op dit moment doet. Uh, we laten ook deskundigen ernaar kijken. En ik vraag haar dus zelf de andere dingen over haar beleidsterrein. En ja, wat zijn haar beloftes als ze er over een jaar weer zit? Wat ja. heeft ze dan nog meer waargemaakt? Ik, bedoel, ik ben snap het best wel dat alles niet in één keer klaar is. Uh, je hebt via de tijd, maar we moeten wel een beetje voorgang ja. hebben. En, en zijn die bewindspersonen een beetje uh, bereid om, laten we zeggen, zich de maat te laten nemen? Uh, nou, we hebben nog niemand gehoord die heeft gezegd... ik doe per se niet mee. En ja, degene die dat zou zeggen... die krijgt ook een heel slecht rapport gemaakt. Ik vind het verzekerd. Zo is het ook wel weer. Goed, we gaan kijken. Um, Frits Westen, morgen te zien in gesprek met Edith Schippers... om 20 minuten over 12 op RTL Z. In het kader okay. van Rutters rapport. Dankjewel, Frits. Graag gedaan, Abonnees lezen in de krant het eindproduct van een journalist. Interessant is natuurlijk ook de making-of van zo'n stuk. Dus welke keuzes zijn er nou gemaakt? Welke bronnen hebben de informatie aangeleverd en al die dingen? Uh, dat kijk je in de keuken kan nu via de website nieuwspost.nl... die nu een week in de lucht is. De bedenker van nieuwspost.nl is oud-AD-journalist Bob van het Klooster. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom deze site? Nou, precies zoals u zegt, omdat de making-of-nieuws uh, uh, heel erg interessant is... Um... In tegenstelling tot, uh, tot het nieuws zelf misschien is het uh, uh, dat niet altijd leuk is. Is, het, uh, is de vlaggeverij is, de is het, uh, het maken van verhalen uh, wel heel erg spannend, uh, interessant en, uh, en bovendien belangrijk. Ja. Um, dus het leek mij uh, interessant en met mij anderen om, uh, om daar een ja. uh, platform voor op te richten. Ik, ik las een persbericht van jullie dat stond in, uh, journalistiek op verzoek is dit. Hoe, hoe, hoe gaat het precies in zijn werk? Ja, dat is een een kop die, uh, uh, die de Villa Media erboven heeft gezet. Maar uh, dat dekt wel voor een deel de lading. Uh, uh, verzoek, uh, journalistiek op verzoek. In die zin dat het publiek uh, een journalistieke productie mogelijk maakt. Door uh, met, een, met een groep van uh, mensen uh, kleine bedragen bij elkaar te leggen. Ontstaat er een budget waardoor een journalist aan de slag kan en een journalistieke productie kan, uh, kan realiseren. Dus stel, ik woon in een buurt en ik, er zit ergens een bedrijf waarvan ik denk... nou, die dumpen volgens mij s'nachts allemaal uh, giftige vaten in de achtertuin. Dan kan ik met mijn buurtbewoners geld bij elkaar gooien. Ik uh, huur een journalist in en die gaat dat helemaal uitzoeken. Uh, dat zou kunnen, ja. Het is denk ik wel zo dat uh, het, het begin uh, in, in, in 9 van de tien gevallen... bij een journalist uh, zal, zal zijn. Een journalist die een verhaalidee heeft die een tip heeft gekregen... of die zelf iets op het spoor is. En denkt, daar moet ik een verhaal over maken. Maar niet 1, 2, 3. Uh, een redactie uh, vindt die, daar, uh, die, die bereid is om daarin te investeren. Ja. Uh, er zullen vooral freelancers zijn, mensen die zelf uh, opereren. Ja, ik denk ja. dat het vooral freelancers zullen zijn in eerste instantie. En ik denk ook vooral dat het iets is wat bij de nieuwe generatie van journalisten... Um, Past. Uh -huh. uh, en, en hoe gaat het dan, zeg maar, de, de, de lezer in dit geval? Want die betaalt daar dus iets voor en dan, en dan krijgt hij voortdurend updates. Van uh, nou ja, ik heb uh, die bron weer gesproken en die zegt uh, dat het zo zit. Hoe, hoe werkt dat dan? Ja, de, de, het publiek kan, uh, um, kan participeren in de zin van dat ze een, een bedrag kunnen betalen uh, voor een onderzoek. Dat kunnen ze om verschillende redenen doen, uh, simpelweg omdat ze het een, een belangrijk onderzoek vinden. Uh, maar het kan ook zijn omdat ze uh, het heel interessant vinden... en ook graag uh, willen volgen op de voet, dan kan dat. Dan kan de journalist uh, um, die uh, het verhaal maakt uh, zijn blogs delen met het publiek... Uh, met de donateurs dus voor zijn, uh, voor zijn onderzoek. Maar is het ook zo wie betaalt uh, bepaalt? Um, nou, uh, laten we zeggen uh, in het begin uh, wel. Want uh, he, dat, dat geld met elkaar, uh, bij elkaar leggen... Maakt uiteindelijk het onderzoek uh, mogelijk. Maar in tweede instantie uh, een stuk minder. Want de journalistieke onafhankelijkheid staat natuurlijk um, buiten kijf. Dat is. Uh, dat is um, uh, uh, de journalist is uiteindelijk, zeg maar, de baas over het verhaal dat tot stand komt. Ja. Alleen het pub publiek participeert, ze kunnen zeg maar het volgen, maar ze kunnen ook uh, tips geven, ze kunnen. Um, uh, zelfs uh, uh, in overleg een deel van het onderzoek voor hun, uh, voor hun rekening nemen. Ze kunnen, uh, kunnen kritische uh, volgers zijn. Er is in veel, veel interactie tussen, tussen de lezer en de, de maker, in dit geval de journalist. Dat gebeurt in Amerika al. Hè? We laten daar een soortgelijke site, of meerdere sites, geloof ik, die het, uh, die het al heel lang goed doen. Wat zijn nou goede projecten voor een uh, nieuwspost? Wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, welke, welke onderwerpen zouden kunnen worden aangekaart? Ja, dat, dat is een, een vraag waar ik ook zelf heel erg geïnteresseerd ben in het antwoord natuurlijk. Want we zijn nog helemaal uh, aan het begin. En we hebben nu uh, uh, wel geteld twee projecten op de site staan. Um, en er komen er wel meer aan. In de zin van dat we, de, de, de belangstelling nu de afgelopen week uh, is, is best groot. Er zijn al een flink flink aantal journalisten die, die zich gemeld hebben. Nee, u bent er een week bezig. Wat zijn die ja. twee uh, projecten dan? Dat is een verhaal over een, um, laten, we zeggen, laten we maar een goeroe noemen, die um, claimt allerlei... Uh, mensen beter te maken in het buitenland. Allerlei wonderlijke genezingen. En de journalist is eigenlijk ja, benieuwd naar... Uh, die, wil, die wil dat verhaal uh, checken. Dus die wil die man achterna reizen. En, en um, controleren of het klopt dat hij uh, blinden weer laat zien. En uh, uh, mensen die niet meer konden lopen, weer kan laten lopen. Ja. Uh, dat is één verhaal. Um, het andere verhaal gaat over een uh, is van een journalist... die wil graag uh, naar Afghanistan. Om daar... Een, een eigenlijk een beetje een vergeten verhaal te controleren. Uh, een aantal jaar geleden heeft, uh, heeft de overheid... Um, een, een terugkeerprogramma voor uh, Afghaanse vluchtelingen gein, uh, gestart. Uh, een beetje geld aan die mensen meegegeven... om hun bestaan opnieuw in Afghanistan op te bouwen. En um, ja, hebben we eigenlijk uitzoeken gaan met die mensen. Ja, wat daarvan terecht is gekomen. Ja, zo'n ja. beetje zijn dit, eigen humanitaire... Dit, dit, dit klinkt toch ook wel als verhalen die we gewoon in de volkshand hadden gekund... of in, in de zee of zo? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dit zijn al freelancers die met het verhaal idee komen. Maar die ook gewoon geïnteresseerd zijn in, in deze manier van journalistiek bedrijven. Het is een nieuwe manier, waarbij je het publiek een belangrijke rol geeft. En het is ook wel, het geeft de freelancer natuurlijk ook wel een bepaalde vrijheid om niet naar een redactie te moeten stappen. Ja in maar, een bepaald format van een bepaalde krant... Maar, een stuk maar aan te leveren. Het, het publiek kan je ook hinderlijk voor de voeten lopen. Zeker, zeker. Het is een blessing in disguise natuurlijk. <laughs> maar um, laten we zeggen, een journalist die... die uh ja, die een beetje stevig in zijn schoenen staat... die kan, die kan daar natuurlijk wel mee omgaan. En, uh, en, en hij heeft natuurlijk uiteindelijk het, het, het laatste woord. Ja. Um, dat is sowieso een trend. Hè? Als je naar de Volkshand kijkt, en ook NSC trouwens, die doen dat ook veel. Die, die veel verantwoording ineens van, van verhalen. Dat, dat zit hier ook een beetje achter. Hè? Dat je als lezer toch een beetje kijkt van... hoe gaat zo'n journalist nou te werk en hoe komt zo'n verhaal tot stand? Ja, ik denk dat iedereen daar, daar meer naar op zoek is, naar uh, hoe, hoe, hoe kan je dat uh, contact met, uh, met de nieuwsconsument, of hoe je hem wil noemen, hoe kan je dat uh, contact met het publiek kan je versterken en interessanter maken en dynamischer. En ik denk ook dat het gewoon komt omdat internet laat zien dat er veel meer mogelijk is op dat gebied. Uh, alleen hoe, maak je, ja, hoe doe je dat op een goede manier, uh, waardoor iedereen er, er wel bij vaart... en er ook nog een boterham mee te verdienen is, niet onbelangrijk. Dat is een beetje de zoektocht voor heel veel uh, media op dit moment. Ja. Uh, de bedoeling is natuurlijk toch van jouw site ook dat je er wat aan kan verdienen. Het geld stroomt nog niet met bakken binnen? <laughs> nee, nee, het geld stroomt nog niet met bakken binnen. Uh, maar dat, uh, uh, laten we zeggen, dat is op dit moment ook niet, niet, niet het belangrijkste... Uh, punt van aandacht. Maar he, nu moet het eerst bekend, bekendheid krijgen. Ja. Eh, Nieuwspost moet, een, moet een, een, ja, een, een platform worden wat, wat door uh, meer freelancers gevonden kan worden. En op het moment dat het een beetje volume begint op te bouwen, dan, uh, dan zie ik wel mogelijkheden we zeggen, om ook de continuïteit vorm te geven. Ja, goed. Nou, We hebben er een beetje aan bijgedragen dat er wat meer uh, aandacht voor is gekomen... door dit gesprek. Ja. Het is een mooi initiatief, denk ik. En we gaan eens kijken hoe dat uh, de komende tijd zich gaat ontwikkelen. Nieuwspost.nl. Bob van het Kloos, dank voor de uitleg. ook bedankt. Zometeen het uh, Mediaforum. Dat doen we vandaag met Marianne Zwageman en Pieter Broertjes. Maar het is nu half 1 geweest. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens meteorologen worden de radioactieve stoffen in de lucht... rond de Japanse kerncentrale Fukushima richting zee geblazen. Dat zou goed nieuws betekenen voor onder meer de inwoners van Tokio, zo'n 300 kilometer ten zuiden van de centrale. Rond de kerncentrale zijn na een explosie... en een brand hoge concentraties radioactiviteit gemeten. Ons kanselier Merkel heeft besloten dat zeven Duitse kerncentrales... voorlopig worden stilgelegd. De zeven zijn van voor 1980... De centrales blijven in ieder geval drie maanden stil liggen. Die tijd was al uitgetrokken om uit te zoeken of ze veilig genoeg zijn om hun vergunning te verlengen. De Israëlische Marine heeft een schip onderschept dat een grote hoeveelheid wapens vervoerde naar Egypte. Israël zegt dat het schip uit Turkije kwam. Dat de wapens bestemd waren voor Palestijnse organisaties in de Gazastrook. Het is niet bekendgemaakt om wat voor wapens het gaat. En een Nederlander die eind 2009 is aangehouden... blijkt de speel te zijn van een groot internationaal netwerk. Wereldwijd zijn er honderden mensen opgepakt. De Nederlandse hoofdverdachte is 37 en hij woonde in Krommenie. De man was de beheerder van het netwerk. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. We worden net al van Dorald in hoofdlijnen wat daar allemaal het laatste nieuws is vanuit Japan. Bert van Sloot aangeschoven. Ja, want ik zou gaan praten met Joan Veldkamp. Die is namelijk op het vliegveld op dit moment van Tokio. En we hebben het er nu aan de lijn. Uh, Joan, op het vliegveld. Um, we praten eventjes niet over die kerncentrale. Dat hebben we allemaal van Dorald gehoord. Maar eventjes de actuele stand van zaken in het land. Want hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld op de vlucht op dit moment? Dat zijn er, uh, er zijn nu 50.000 mensen zijn, uh, dakloos. 50.000 mensen, 50 mensen zijn er dakloos. Wat, uh, de, de Japanners zelf, uh, dat is namelijk het gebied wat getroffen is voor een deel. En bijvoorbeeld in Tokio, hoe gedragen de mensen zich daar? Nou, daar zijn ze redelijk verslagen. Ik vind dat de mensen echt een verslagen indruk maken. Iedereen is eigenlijk... Oh, pardon. Ik heb even een foutje gemaakt. Het is niet 50.000 mensen, het is 500.000 mensen die inmiddels uh, dakloos zijn. Uh, nee, in Tokio zijn de mensen dus heel erg verslagen. Uh, iedereen zit eigenlijk alleen maar het nieuws te checken. Mensen zijn wel blij als ze naar hun werk kunnen, zodat ze nog even de zinnen kunnen verzetten. Maar eigenlijk is iedereen maar één ding bezig. En dat is wat, ons, wat staat ons het volgende uur te wachten. Het is niet eens meer wat staat ons morgen te wachten, wat staat ons overmorgen te wachten. Maar het is wat staat ons het volgende uur te wachten. We horen ook dat heel veel. Nou ja, dus uh... ja, sorry, er zit een enorme vertraging tussen. Dus vandaar even dit misverstand. We horen ook, John, dat uh, mensen heel veel voedsel hebben ingeslagen en dat ook heel veel mensen proberen uit Tokio weg te komen. Ja, dat klopt. Uh, ik zit zelf nu op de luchthaven Heneda, waar alle hotels zijn volgeboekt. Alle vluchten zijn ook volgeboekt. En je ziet hier dus niet alleen Westerlingen zitten, maar ook heel veel Japanners. Alleen hebben de Japanners veel uh, binnenlandse vluchten geboekt. Dus die gaan naar andere delen van Japan. Uh, en dat klopt dat de supermarkten uh, uh, al leger raken. Ik heb gisteren zelf proberen wat brood te kopen. Dat is overal uitverkocht. Uh, restaurants hebben nog wel eten, maar hoe lang gaat dat duren? En ik ontmoette net ook een, uh, een Nederlandse kennis die vertrekt en die zegt alles is nu op de bom. Dus benzine is op de bom, uh, je krijgt straks uh, alleen nog maar meer uh, stroomonderbrekingen. En uh, nou, dat zijn ook redenen waarom zij vertrekt. Ja, en kan je zelf wegkomen? Heb jij een vlucht? Ja, ik heb morgenochtend een vlucht. Nu ga ik wel duimen dat die weggaat ook. Uh, want ik uh, kijk nu nergens meer van op. Uh, maar het wordt wel een nachtje vertrek al, want uh, alles zit dus volgeboekt. Ja, alles zit volgeboekt. En uh, heb je trouwens ook het laatste nieuws meegekregen van de Japanse premier? Want de Japanse premier was nogal boos op de autoriteiten, althans de elektriciteitsautoriteiten. Weet je daar nog wat van? Nou, dat weet ik niet. Maar uh, hij vindt dat ze gewoon de hele crisis niet goed uh, hebben gehandeld, en hij vindt ook dat ze de mensen niet goed hebben uh, geïnformeerd over de stroomonderbrekingen, uh, maar dat wordt nu allemaal veel efficiënter aangepakt. Ja, je kan natuurlijk op iedereen kan natuurlijk boos worden op iedereen hier, maar deze situatie is zo abnormaal dat um, ik heb drie dagen het gevoel gehad dat ik in een hele in een heel raar boek rondliep, in een boek rondliep met een verhaal dat bijna niet voorstelbaar was. Uh, het lijkt wel of Japan op dit moment niks bespaard blijft. Het enige positieve, het enige positieve wat ik vandaag heb gehoord is dat de wind vanuit Fukushima naar zee schijnt te waaien. Dus niet naar het zuiden, niet naar Tokio, maar naar zee schijnt te waaien. Dat is het enige wat ik gehoord heb, het enige positieve wat ik gehoord heb. En dat betekent dus dat al die radioactieve stoffen die vrij zijn gekomen, die wel overigens al meetbaar zijn in andere delen van het land... Maar dat die grotendeels dus naar zee geblazen worden. Nou, dat wordt inderdaad ook bevestigd door allerlei weermannen en vrouwen. En ook door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dank je wel. En sterkte vannacht daar zo. Joan Veldkamp was dat vanuit Tokio. Bert van Sloot, als er meer nieuws is vanuit Japan... dan uh, hoort u dat ongetwijfeld hier via Radio 1. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Pieter Broertjes, lector journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en voormalig hoofdredacteur van de Volkshand. En Marianne Zwageman. Ze heeft een communicatiebureau en is medeoprichter van Poont. Um, ja, een aantal organisaties trekt verslaggevers en correspondenten terug uit Japan. Het is te gevaarlijk. Het werken wordt daar ook onmogelijk gemaakt. Er is helemaal geen benzine meer. Is dat een verstandig besluit, meneer Broertjes? Ja, het hangt helemaal van de verslaggever af. Ik heb net even met de Volkshand gebeld en die houden uh, um, Hans Moleman, die daar net zit uh, sinds gisteren houden ze daar wel, omdat hij dat zelf ook wil. Je zit in Tokio. Die zit in Tokio nu en hij heeft een auto en hij heeft nog wat benzine. En, uh, nou ja, en Hans die is, uh, wel, is dat wel gewend. Dus zolang het verslaggever het zelf uh, nog kan inschatten dat het veilig genoeg is, dan, dan moet je blijven, denk ik. Want het is toch je journalistieke taak om te, om te berichten. Maar als mensen het zelf niet meer veilig achten, dan uh, moeten ze weg. Ja. Marianne hadden dus ze moeten blijven? Nee, ik vind het wel goed dat ze weggaan. Uh, maar ik voeg er meteen even cynisch aan toe dat ik vind dat ze ook niet zo heel veel toevoegden aan, uh, aan, aan de totale nieuwsgaring. Dan heb ik het overal over de, de broadcastjournalisten. Uh, ik denk dat voor de pers misschien nog ietsje anders is. Um, dus ik vind, het, ik vind het wel verstandig. Het is anders dan een oorlogsgebied waar je nog kan proberen uit de, uit de vuurlinie te blijven. Maar hier is maar net hoe de wind waait en of je in zo'n wolk terechtkomt. Maar nogmaals, ik vind het belangrijker dat ik vond dat ze de afgelopen tijd niet zoveel hebben toegevoegd aan de hele verslaggeving. Broertjes mee? Ja, ik vind, een, ik vind een... Nee, je zegt het al. Voor print, voor, voor kranten is het toch heel belangrijk dat je je eigen man of vrouw daar hebt die het verhaal kan optekenen. Hoe het eruit ziet, hoe het, hoe het ruikt, hoe het voelt. En uh, ja, dat hoort toch bij... je. Uh, bij zo'n stieke taak. En ik denk dat als krant... Ja, je kan ook een, een reportage van de Guardian kopen... of van de New York Times. Dat hebben we ook al wel gedaan... Dat uh, heeft de volksland ook wel gedaan. Bij. Maar je ziet ook, NRC had gisteren een prachtig verhaal... van hun correspondent daar. Ja, ik denk dat dat toch toevoegt. Ja, toevoegt maar, wat waardig. is jouw bezwaar eigenlijk tegen de berichtgeving van... met name de tv, uh, begreep ik? Nou, je zag het net weer gebeuren in het, uh, in het gesprek hier net voor... Uh, waar toch de, de verslaggever in, uh, ter plekke uh, moet vanuit Hilversum horen... Uh, wat, wat de premier ervan vindt. Uh, en dat heb ik de afgelopen dagen eigenlijk aan de lopende band gehoord. En dan, dan zie ik dat de dure zendtijd uh, wordt gebruikt... Uh, om verslaggevers in beeld te laten die niet veel meer te vragen hebben dan uh, dat ze hun hotel niet kunnen vinden... of dat, uh, dat de benzine op is. Terwijl er zoveel materiaal beschikbaar is... zoveel videomateriaal beschikbaar is... dat je als actieve internet ja. wel kunt vinden... wat heel veel toevoegt, wat heel veel invalshoeken toevoegt. En dan denk ik, gebruik dat gewoon. En, en dit soort toch, wat mij betreft... overbodige gesprekjes, zou ik liever niet zien. Nou, maar ik, ik denk, heb... denk voor de feiten... is het goed wat je zegt, maar ik denk dat... Voor de reportage, dus voor het, het verslaggeving... dat het er echt iets toevoegt. Dat je, en en, en dat, dat hoef je niet het heel zo te horen. Dan schrijf je gewoon op wat je ziet en wat je hoort. En, en dat is toch het, gewoon het oude vak. En, en dat voegt toe in een krant zeker. Ja, ja maar dat is misschien wel voor de achtergrondverhalen. Ja, hè? Reportages. Maar, maar, maar, maar de korte verslaggeving nu... In, in we willen de hele dag op het hoofd blijven... vind ik dat, dat de verslaggevers daar te plekken... of ze nou van de NOS waren of van RTL... niet zo bar veel toevoegt ja. aan alles wat er al beschikbaar is aan materiaal. Ik zag van de week in de Wereldrijd door... Uh, Alexander en, uh, en Jean Fauden zitten en die ook zeiden van ja, die tv is eigenlijk te laat al steeds. Je moet gewoon op internet kijken, daar komt echt alles binnen... Dan kan je eigen selectie maken. Ja, maar dat zijn weer typisch die jongens die dat dan leuk vinden... om dat te doen. Zo, uh, zo actief ben ik dan zelf ook niet meer... maar ik, ik kijk meer op een sociale manier tv. Dus ik laat me via actieve twitteraars, waar deze mannen trouwens bij horen... Uh, wijzen op, uh, op de links die je zou moeten bekijken. En ik vind niet zozeer dat tv te laat is, dat hoeft ook niet. Het materiaal is beschikbaar, kan meteen uitgezonden worden. Maar ze maken andere selecties en vallen terug op oude mechanismen. Van er moet eerst iemand naartoe vliegen vliegen vanuit China. Die moet daar eerst uitvinden ja. uh, hoe kom ik daar. Uh, die weet overigens helemaal niks. Die weet niks van het land. Die weet niks van kernrampen, niks van tsunamis, niks van aardbevingen. Dus die voegt helemaal niets toe aan alle materialen. Nou, je die bent, dan al, wat er al je is. bent dan wel erg somber hoor. Er zijn natuurlijk wel journalisten genoeg gespecialiseerd in dit soort rampen. En Bij elke krant en bij elke televisiestation uh, bestaan die mensen. Daar hebben we ook voorbeelden van. Maar, maar ik denk dat je gelijk hebt dat, dat de social media nu wel weer een hele grote kans hebben uh, om, om, om rechtstreeks uh, verslaggeving te doen. En uh, ook door amateurjournalisten. Uh, ja. Maar ja goed, daar dat zit je, dat zie je gelijk over. Je, de, de, als je op het internet kijkt, je kan op, van alles zien, maar de, de, niks is gecontroleerd. Het, is ja. allemaal, uh, ja. het wordt er allemaal opgetrokken. Ja, maar goed, dat, is, dat geldt voor de officiële journalistiek natuurlijk ook. Hè. Je hoort het aan Joan Veldkamp nu ook, die, die ook geen, zich eigenlijk geen raad weet. Die zit daar midden in, in zo'n... Je kan het je helemaal even, voorstellen. Even een nulletje vergeten. Qua, ja, uh, qua en, en, die, en, en die, die is maar met één ding bezig. Hoe kom ik het land uit? En, en, en, lukt, dat en lukt dat morgen? Dus maar dat ja, ja, het, plus plus het, het pleit gewoon voor hele goede bureauredacteuren. Um, um, als als ik bijvoorbeeld even naar Geen Stijl kijk... waar ik een aantal jaar met mijn neus redelijk bovenop heb gezeten... daar kwam nooit iemand buiten. En die waren met een kleine ploeg. En die konden toch door de hele dag bovenop het nieuws te zitten... dat heel goed volgen en in kaart brengen voor hun achterban. En dat zie je nu ook gebeuren op andere plekken op internet... Ja. Uh, waar er gewoon voor mij wel een goede selectie wordt gemaakt. Maar dat zie ik niet gebeuren bij de traditionele mediabedrijven. En zeker niet uh, in, de, in de broadcastkanalen, waar het volgens mij wel ja. kan. En jij zegt ook eigenlijk van... Uh, hè, want de, zeker de eerste uren van zo'n ramp... Dan, dan moet je dus heel veel zendheid vullen. Jij zegt... Uh, maar gewoon filmpjes uit... Nou, Zonder enige de, duiding maakt ja, niet uit dat je die beelden ja. maar ziet. Nou, de eerste uren vind ik, daar daar, daar mag je wat minder kritisch over zijn. Hè. Er zat hier in de eerste uren, kan ik me herinneren... een, een, een, een mevrouw die al dertig jaar in Nederland woonde als, als tolk... Ja. Uh, waar ik geen woord van kon verstaan. Maar dat snap ik wel. Je moet dan op een hele korte termijn iemand, uh, iemand zien te vinden. Maar zoals gisteren in het Radio 1-journaal, in de ochtendeditie... zat er gewoon een Japan-deskundige de hele ochtend in de studio. Die keek wel ja. op internet en die keek de filmpjes ja, en die keek goed, de livestreams. Ja. En die kwam elke keer de uitzending in. Ja. Nou, dat, dat vond ik heel erg goed. Ik vind sowieso dat de radio het beter Doet, dan, dan tv nu in de hele verslaggeving. Maar dat reflecteert, dat, ik ben het met je eens, dat, dat, dat is ook heel goed, de toegevoegde waarde van radio, maar dat reflecteert ook in kranten. Want als je ziet wat natuurlijk de afgelopen dagen kranten hebben gebracht aan pagina's met, met graphics en met, met waar het is en hoe het eruit ziet en nou ja, met vragen die je stelt en die iedereen heeft en de antwoorden die erbij horen, Nou, dat is heel goed en dat, daar zijn natuurlijk ook sterke bureauredacties nou. voor nodig. Even over die buitenlandcorrespondenten, want er is sowieso een discussie gaande. Ja. Wat de functie daarvan moet zijn. Er is een rapport geschreven door het Reuters-instituut hm. ...waarin uh, wordt aangegeven wat er is veranderd. Toen Amerikaanse president Lincoln in uh, 1865 was dat, werd vermoord... ...duurde twee weken voordat nieuws in Europa was doorgedrongen. Uh, nu is het natuurlijk lekker binnen rusten. een paar seconden <laughs> Ja, Lekker rustig. <laughs> ja. uh, wat moet tegenwoordig de rol van die correspondent zijn, vind jij, Marion? Nou, ik denk dat het wel iets toevoegt. Uh, neem iemand als, uh, uh, helaas overleden, uh, Conny Mus, die zich invreedt in zo'n gebied. Daar zit, de duiding kan doen. Uh, zijn contact ook heeft om, om mensen voor de camera te krijgen... waar dat andere journalisten niet lukt. Nou, dat, ik denk dat dat een hele goede functie heeft. Maar bij dit soort rampen of incidenten, waar er dan verslaggevers heen gaan... die toch ook de, de kennis niet hebben over het onderwerp... Of het gebied. Ja, voegt het denk ik steeds minder toe, vooral als het gebeurt in een land zoals Japan, waar, waar iedereen met een camera rondloopt, en er ook hele goede media zijn, en er heel veel beschikbaar is. Dus je moet dat per geval bekijken. Pieter Groetje nou, de rol rond... voor de correspondent. Nou ja, ook zonder ramp hebben de correspondent natuurlijk een hele belangrijke taak om voor die lezer of die kijker het land waar ze zitten dichterbij te brengen. En dan gaat het om de eigenzinnige keuze die ze maken. Dus niet het nieuws volgen eigenlijk, maar gewoon hun eigen dwars invalshoek kiezen en, en de kleur lokaal pakken, zoveel mogelijk. De verhalen van van Ja, ja wat dat, dat wat maakt dat de, dat is toch heerlijk om te lezen. Als je een verhaal wat vol met details is en anekdotes en gesprekken die mensen voeren. En daar heb je gewoon een eigen man of vrouw voor nodig. En, en ik zie die waarden enorm uh, actueel zijn. En de grote dreiging is natuurlijk dat, dat die buitenlandse allemaal worden opgegeven Of in handen van freelancers terechtkomen. Ja, want het kost een hoop geld natuurlijk. Het kost heel veel geld. Het kost, het is, het kost miljoenen voor, een, voor de kwaliteitskranten. En, uh, maar ja, het heeft toch echt nut. Het heeft echt een, een functie. Je, je brengt dat land gewoon dichter bij de, bij de lezer. In de Verenigde Staten zijn er voor het eerst meer mensen die online publicaties lezen dan kranten lezen. Ze ook halen uitgevers meer advertentieinkomsten binnen via internet dan via de geprinte publicaties. Um, dat wist jij al langer, hè, Marion? Nou, met name dat laatste is natuurlijk goed nieuws. Hè? Dat ook de geldstroom yes, uh, nu yeah. zo langzamerhand uh, die kant op rolt. Um, wat eraan overigens wel, als je het naar de Nederlandse situatie vertaalt... Uh, wel een beetje zorgelijk is, is dat uh, die geldstroom... die is ook in Nederland goed op gang gekomen. Maar die gaat natuurlijk ook naar allerlei uh, plekken. Hè? De helft gaat naar Google en dan blijft er nog een beetje over voor de rest. Uh, dus daarmee bijvoorbeeld dure nieuwsorganisaties uh, in stand houden. Dat, dat gaat in Nederland in elk geval niet lukken. Je bent de Telegraaf ook voor. gezeten en ja. daar op een lukt het uit. Ja, maar dat is dus misschien wel ook de enige waar dat op de lange termijn gaat lukken. Telegaaf.nl is nu ja. gewoon een goed renderende site. Ondanks het feit dat daar een veel grotere redactie op zit dan, dan op nu.nl. Maar dat is wel een redactie die onderdeel is van een grote uh, nieuwsmachine. Die nog steeds zijn geld met print verdient tot de dag van vandaag. Ja. Op het moment dat dat wegvalt, dan ontstaat er wel in Nederland een hele zorgelijke situatie. Omdat je zo'n klein taalgebied hebt. Uh, en er toch heel veel geld uh, naar, uh, naar, naar grote buitenlandse bedrijven gaat. Nou, als het, niveau, geld. het niveau van inkomsten wordt gewoon lager. Dat dat men merk je ook. En, maar die trend is natuurlijk... in Amerika nu ziet, die was ook al in Engeland... dat is al een paar jaar geleden dat daar ook de print meer opleverde... of uh, de online meer opleverde dan print. Maar je ziet natuurlijk dat die digitalisering gewoon voortzet... en um, ja de enige manier is om er ook geld mee te gaan verdienen. Nou ja... En als dat al gebeurt, zoals Telegraaf dat nu doet, en Elsvier verdient er ook wat geld mee. Nou, de persgroep, geloof ik, nog steeds niet erg veel. De Volkshand ook niet. Uh, ja, dan, dan zal het toch altijd een lager niveau zijn. Dus je kan die, die, die grote nieuwsfabrieken, die er nu nog zijn, en die betaald worden door de print door de kranten, die zullen moeilijk over te houden kunnen ja. worden. En dat oh, zie je natuurlijk in Amerika ook. Hè. Daar valt de ene, en de andere krant valt daar om. Ja. Uh, mede door deze ontwikkeling. Nou, hoe zit het eigenlijk met, met, laten we zeggen, aan de consumentenkant? Mensen zijn ook zover dat ze het op internet nou, al er is de wel geld. iets van een omslagje. Hè. Er zijn mensen wel iets meer bereid om te betalen voor kwalitatieve informatie op online dan, dan vijf jaar geleden. Toen was echt niemand daartoe bereid. En, en nu begrijpen mensen ook wel dat als je gecheckte informatie wil hebben, ook op online, dat je daar dan uh, mogelijk geld voor... Er zijn natuurlijk alleen experimenten nu ook. Hè, met Financiën Dagblad is er mee bezig. Maar ook internationale kranten. En iedereen is aan het zoeken waar, uh, ja, ja, waar de kansen liggen. iPad is natuurlijk een voorbeeld waar we het vorige keer ook over hadden. Waar ze natuurlijk proberen echt een verdienmodelletje ja. onder te zetten. Maar ja het blijft uh, trial and error. Het blijft een lastig probleem. Ja, en als het gaat om de nieuwsvoorziening... zeker in wat kleinere landen zoals Nederland... dan moeten er andere oplossingen komen. En, en je ziet ja. ook wel dat reuzen als Google zich ook wel realiseren... dat het alleen maar verwijzen naar nieuws wat straks niet meer gemaakt wordt... en dat dat ook niet de oplossing is. Hè. Dus er komen ook al wel geldstromen in een soort van bijna subsidieachtige vorm richting, richting nieuwsorganisaties. En daar da da moet eigenlijk nu in Nederland al iets gebeuren op, op lokaal gebied. Hè. Je ziet dat er zijn talloze gemeenteraadsvergaderingen waar geen journalist meer ja, ja, ja Daarom is het het, het pleidooi van een paar jaar geleden... van die commissie Brinkman van samenwerken. dus de omroep, omroep, ja. Lokale omroepen, nationale omroepen. Uh, dus de video's die, of de beelden die de NOS maakt... gratis ter beschikking stellen aan kranten. Nou, eindelijk hoorde ik uh, Haaghoort dat nu laatst ook zeggen in een interview. Nou, Baas van de, de, de van de publiek onder Twee jaar geleden was het nog ondenkbaar, want dan moet je ervoor talen voor elke videobeeld wat je wilde kopen. En dat moet echt meer integreren. En dan heb je nog een kans dat je het overeind houdt met elkaar. Maar dan wel met elkaar en niet ieder apart. Ja. Nee, maar dan moet het echt op een hele andere manier. En video's van de NOS te beschikking stellen aan kranten... dat is in elk geval niet de oplossing. Ik denk dat je naar een hele andere oplossing moet kijken. Ik kan hem in één zin schetsen. Uh, de overheid investeert nu heel veel geld in een publieke nieuwsvoorziening. Hè? Er lopen hier 700, 800 journalisten op dit... Uh, op dit 700, 800? <laughs> Uh, Maak ik, ik nu een Joan Veldkamp-dulletje? Ja, dat ja, ja, een nou, 780. 3, 400 ja. journalisten rond. Zouden ja. misschien 7-800. Je bedoelt zo. hier bij de NOS? Nou, in de nee, totaal in de publieke, publieke omroeporganisatie. Als je kijkt naar alle mensen die daar met actualiteit en nieuws bezig zijn. Overigens vind ik dat dat zo'n beetje misschien hun enige taak wel zou moeten zijn. Als, als maar die ene zin, doe dat even. Maar wij, je ja, kan het ja, in één nou, zin wij, schetsen. De overheid investeert nu uh, miljoenen in, in een publieke omroep. Ik denk dat ze dat uh, zouden moeten omvormen in miljoenen in pluriforme nieuwsvoorziening. En je moet een nieuwe vorm vinden om dat te verdelen tussen partijen die zorgen dat het pluriform blijft, ja, als dat, het alleen maar, maar een publieke omroep is. Dan lijkt mijn oplossing veel en makkelijker, hè? gewoon samenwerken met nee. de bestaande partijen en dan, uh, dan zijn we er ook Ja, maar, maar kwestie... dat, dat, dat, dat, dat moet met bestaande partijen, want het zou onzin zijn om even... van opnieuw in te, om te bouwen, maar je moet uh, zorgen dat dat geld dat al beschikbaar is, en misschien moet het wel verdubbelen, uh, dat, dat kan denk ik ook wel, als je het uit andere uh -huh. potjes weghaalt dat je dat op een nieuwe manier verdeelt en wel op een ondernemende manier verdeelt dus het moet geen rechtstreekse subsidiëring van journalisten worden, want dat is heel slecht, ja. maar je moet gewoon een, een, een nieuw, ik weet ook niet welke vorm. Wil ik best eens over nadenken als iemand bereid is om mij daar iets <laughs> over te betalen. Het gewoon dacht voor te verstrekken. Uh, maar ik denk, ja. dat daar oplossingen, ik denk dat daar oplossingen voor zijn: dat die ja. er ook moeten komen. Want je ja. ziet de verschraling die er nu al lokaal en regionaal is, die gaat er ook landelijk komen. En dat is echt heel erg slecht. Ja. Goed, nou toch nog een ik beetje simpel discussie. zou ik zeggen. Ja, ja, dat kan ja, heel goed. simpel. Maar, simpel. De, maar jullie zijn het okay. daar niet over eens. Okay. Marianne gaat dus uh, studeren. <laughs> ja, als, <laughs> als jij betaalt, als jij betaalt <laughs> dan doen ze <je laughs> het. <laughs> Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Marianne Zwagenman, en Pieter Broertjes. Dankjewel. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan door met de nationale nieuwsquiz. Wim Wijnstroom is 68 jaar en komt uit Heeswijk-Dinter. Welkom. Dankjewel. Het is hier net bij de dokter. Hè? Je hangt je, haakje, je jas op het haakje en dan gaan we beginnen met het onderzoek. Dat is in dit geval uw kennis van het nieuws. Ja. Um, u bent 68, maar u werkt twee dagen in de week als toezichthouder op een scholengemeenschap. Ja, dat klopt. Ik werk in, in Vechel op het Zwijzercollege, College. Trouwens de leukste school van Zuid-Nederland. Vorig jaar uitgeroepen. Oké. Okay. En ik vang samen met mijn collega Twan, die beroepskracht de kinderen op van de onderbouw die lesuitval hebben... die gaan naar de mediatheek, daar doen ze opdrachten... Of ik hou ze op een hand, probeer ze op een andere aangename manier bezig te houden. Nu kijkt of ze niet de boel. Uh, of ze niet kort de boel renoveren, maar tot nog toe geen last van. Ik wou niet zeggen: op de leukste school van Nederland zal dat dan niet gebeuren. Nee, nee, nee. Gewoon een leuke sfeer. En gaat leuk met de, met de kinderen om. Ja. Ze zitten vast allemaal mee te luisteren en uh, supporter u. Uh, we gaan eens kijken hoe ver u komt. Uh, de hoogste score tot nu toe, maar dat is uh, na gisteren, hè, dat was de eerste kandidaat, 24 ja. punten. Ja. Nou ja, dat is te doen op zich. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het koelsysteem van reactor nummer 2 is nu ook kapot. En dit zou het rampscenario van een meltdown in hand kunnen werken. Efforts are being taken to inject sea water into the reactor. Dat er toch inderdaad weer een explosie is geweest bij weer een kernreactor. Ja, de discussie over kernenergie laait ook in Nederland uh, weer op. Hier is vraag 1. Deze kabinetsperiode wil de regering een vergunning voor de bouw van een tweede kerncentrale afgeven. De minister die daarover gaat, heeft gezegd dat de ervaringen in Japan zeker worden meegenomen. Over welke minister heb ik het? Ik denk uh, Eder Schippers. Dat nee, dat, dat is niet goed. De minister van kerncentrales, dat is Maxime Verhagen. Oké. Okay. Hij komt, geloof ik, binnen een maand nu met de plannen voor die tweede centrale. De bouw moet dan in 2015 beginnen. Vraag 2. Naar aanleiding van de ramp in Japan hebben wereldwijd milieugroeperingen opgeroepen om tegen kernenergie te protesteren, ook in Nederland. Morgen zullen de demonstranten bij elkaar komen om te protesteren tegen de bouw van die tweede kerncentrale in ons land. In welke stad is morgen die demonstratie? Ik denk in Middelburg. Dat is goed. Comité Borselen 2. Nee heeft mensen opgeroepen om met gepaste teksten op spandoeken te komen. Vraag 3. Nederland kende lange tijd twee kerncentrales waar energie werd opgewekt. De ene staat in Borselen en uh, is nog steeds in gebruik. Die andere centrale is in 1997 stilgelegd en in 2003 voor het grootste gedeelte afgebroken. Waar stond die kerncentrale? Dodewaard. En dat is goed. Nog niet alles is daar trouwens afgebroken. Een gedeelte is uh, veilige insluiting geworden. En dat betekent dat het de komende 40 jaar hermetisch afgesloten blijft... zodat de radioactiviteit daar helemaal verdwijnt. In 2045 wordt de rest van het gebouw afgebroken. Maar het was inderdaad doden waard. Dan vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We weten nog niet wie de winnaar is. Daar moeten we het nog over hebben als jury. Het zal in ieder geval één van die zes zijn. Dat is duidelijk, ja. Het uh, gaat over de Libris Literatuurprijs. Um... Maar van wie was deze stem? Ja, wie is de stem, ja. Um... Ik zeg zo'n o-ja-vraag, oh want als ik u het antwoord geef, dan zegt hij oh ja. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is, uh, van de wereld rijdt door... Uh... Voor, uh, voor Matthijs uh, van Nieuwkerk. Nieuw ja. ja, dat is niet goed. Nee, toch niet? Oh, <laughs> dat dacht ik. <laughs> <laughs> het is uh, Filip Frederiks, de gemarke nieuwslezer. Ja, ja. Voor, ja, Hij was uh, gisteren zelf in het nieuws. Want Filip Frederiks is de juryvoorzitter van een boekenprijs... waarvan gisteren de nominaties bekend zijn gemaakt. U, u, u schaf net al het antwoord, dus Libre, u weet dat ja, gewoon. Ja, ja. Want dat is de vraag namelijk. Ja. Uh, Welke de, prijs? De Libris Literatuurprijs. En dat ja. is goed, ja. ja. Genomineerden zijn onder meer Arno Grunberg, Adriaan van Dis... en nog uh, vier anderen. De uitreiking is op 9 mei. De winnaar krijgt... 50.000 euro. Dat is niet wat hier aan de streep ligt. 300 euro. Maar goed. Maar goed we zijn de publieke omroep, moeten we denken. Uh, laatste vraag. Nog maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen wij hier? Als u het antwoord weet, wil ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Bij Leven noemden sommigen mij Movavedo. 3. Mijn dochters hebben in ieder geval niet gevochten om mijn erfenis. 2. Ik was tot mijn dood markiesin van Veren, burgrafin van Antwerpen en barones van Breda. 1. Gisteren begon de veiling van een deel van mijn nalatenschap. Ja. Dat is goed, de voormalige koningin Juliana ja. was een groot scouting-fan. Haar eretitel titel was Mova Vedo, moeder van vele dochters. Daar ja. ja, stond het voor. Ja. Uh, ja, koningin Juliana, Aanleiding dus gisteren dat die uh, veiling he, was en een deel van de nalatenschap uh, is uh, geveld. Um, dan komen we op uh, in totaal vier. En daarmee spelen we zometeen deel 2 van de nieuwsquiz.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 En dat is volgens haar nog niet zo makkelijk, omdat christelijke partijen bang zijn dat daarmee de vrijheid van godsdienst wordt aangetast. Dat moet volgens het Kamerlid nu maar eens afgelopen zijn. Het hele grondwetsartikel vindt zij overbodig. U kunt straks reageren op die stelling. De vrijheid van godsdienst kan uit de grondwet worden geschrapt. Uw eens of oneens is welkom via de sms. 7070. kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar hetstand.nl. En dan zijn we terug bij Wim Wijnstroom, 68 jaar uit Heeswijk. Dinterfactor 4. Um, om aan die 24 te komen, moet u dus zes vragen goed hebben. Maar liever wat meer, want dan uh, zetten we een score neer ja, voor de rest van de ja, week natuurlijk. Ja. 90 seconden de tijd, veel vragen. Ik ga ze proberen zo luid en duidelijk mogelijk te stellen. En uh, aan u de taak om daar het antwoord op te geven. Als dat niet lukt, zegt u pas, dan stel ik snel de volgende vraag. Ja. Daar komt ie. De Nationale Nieuwsbiss. Welke Nederlandse film heeft het record voor beste openingsweekend gebroken? verhaal. Is goed. Staatssecretaris Bleken wil een onderzoek naar welke dierenziekte instellen. Dat is goed. Inwoners van welk Scandinavisch land hamsteren jodiumpillen Vinnen. naar de problemen in de kerncentrales in Japan? Is goed. Bij welk uitkeringsinstituut moeten de komende jaren vijf tot zesduizend banen verdwijnen? UWV. Is goed. Wereldkampioen Vettel heeft zijn contract verlengd bij welk Formule 1 team? Uh, pas. Red Bull Racing. Uh. Van de oprichter van welk muziekblad verschijnt 1 april een boek. Pas. Oor is dat de korpschef van welke stad pleitte voor een DNA-databank van alle Nederlanders? Den Haag. Nee, het is Rotterdam. Nelly Kroes gaat opnieuw kijken naar de mediawet van welk land? Hongarije. Dat is goed. De première van de film Hair After over een tsunami is uitgesteld. Wie is de regisseur? Pas. Pas. Clint Eastwood. In welke provincie van Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag 36 mensen omgekomen? Is goed. Willem van Hartskamp twitterde dat het einde der tijden nabij is. Voor welke partij was hij lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen? Is goed. Welke Nederlandse cabaretier zal de stem van God inspreken... voor de Monty Python musical Spamalot? Pas. Dat is Herman Finkers. Hoe heet de Japanse beurs die in twee dagen met 17% is gedaald? Nikkei. Dat is goed. Hoe heet de Tweede Kamerlid van de VVD... dat hoofddoekjes in het gemeentehuis de discussie wil stellen? ja. Ik weet het uh, pas. <laughs> Naam nou, is geval, als Janine ja. Hennis Plas gaat... Ja. hoe heet de schaatser die ziek uit Insel is teruggekomen? Wust. Dat is goed. Welke Nederlandse horrorfilm... zal op een Amerikaans filmfestival te zien zijn? Uh, Sinterklaas. Ja, Sint is goed. Sint. Hoeveel is de verjaardag van de Cruijff Foundation? Is gisteren gevierd? 14. En dat is ook nog even goed. Die pikken we erbij. Uh, hoeveel denkt u? Ik denk uh, 8 of 9. Het zijn er 11, dus Zo. dat valt mee. Ja. Uh, keer 4 is 44... Nou, leuk. Dat is in ieder geval meer dan gisteren. Ja, ja. ja. Dus dat ja, staat er. Ja, kunnen... hebben we nog een paar dagen te gaan. Hè, dus... ja, precies. Ja, maar goed, andere kandidaten moeten zich daar eerst maar weer eens even ja. zorgen over maken. Over die 44. U krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. Ja. Het mooie instituut hier aan het begin van het Mediapark. Ja. Kleurig gebouw. U kunt het niet missen. Ja. Uh, we doen er ook nog een lunchradio bij. En een mok van dit programma. Dus daar kunt u die koffie meedrinken als u die kids in de gaten houdt. Zo is het. Bedankt <laughs> okay. voor het meedoen en een goede reis terug naar Heeswijk-Dinten. Ja, dankjewel. We gaan straks uh, om kwart over één praten over de benzineprijs. Die stijgen en die stijgen. Maar u hebt het vast wel gezien dat weer aan de pomp komt. En iedereen denkt dat dat dan uh, een lachende Jan Kees de Jager oplevert. Hij zegt zelf van niet, daarover zometeen meer, over de benzineprijs. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.